Ondernemers in de transport- en logistieksector hebben in het derde kwartaal hun winst en omzet zien teruglopen. Dat meldt Ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland, die een onderzoek hield onder 1500 leden. De gemiddelde omzetgroei viel in het derde kwartaal terug naar 1,2 procent. Volgens TLN is het vertrouwen van ondernemers gezakt naar het laagste niveau in twee jaar. De helft van de ondervraagden houdt zelfs rekening met een recessie begin volgend jaar.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 De brandweer in Groningen heeft vannacht veel werk gehad... aan een grote brand in een natriumfabriek bij Delfzijl. De brand in Farmsum ontstond rond twee uur... nadat er iets fout was gegaan bij het overladen van natrium. Natrium is met water lastig te blussen. De brandweer moest aan de slag met zand. In het gebouw lag zo'n 200 tot 300 kilo vloeibaar natrium. Nadat zich in het gebouw een aantal explosies had voorgedaan... trok de brandweer zich korte tijd terug. Rond zes uur was de brand onder controle. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De commissie De Wit begint vandaag met de parlementaire enquête naar de kredietcrisis. De commissie onderzoekt de komende weken de maatregelen die de overheid nam tussen september 2008 en februari 2009. Onder andere oud-premier Balkenende en oud-minister Bos zullen over het gevoerde beleid onder Ede worden gehoord. Het gaat dan bijvoorbeeld om de overname van ABN AMRO. De presidentsverkiezingen in Guatemala zijn gewonnen door oud-generaal Pires Molina. Hij kreeg bijna 55 procent van de stemmen. De 60-jarige Peris Molina is lid van de rechtse patriotistische partij. Zijn rechtspopulistische tegenstander Baldison kreeg 45% van de stemmen. Ook in Nicaragua waren gisteren presidentsverkiezingen. Uit de eerste voorlopige uitslagen blijkt dat de zittende president Ortega een goede kans maakt op een derde ambtstermijn. Nederlanders zijn vorig jaar minder op pad geweest. Vergeleken met twee jaar eerder daalde het aantal vrije tijdsactiviteiten met 4%. En in totaal werd 7% minder besteed aan uitjes. Volgens het Nederlands Bureau voor Toerisme... is de crisis daarvoor de belangrijkste oorzaak. Maar ook blijven mensen vaker thuis om te gamen... en actief te zijn op sociale media op internet. Als Nederlanders op pad gaan, dan gaan ze het liefst fietsen of wandelen. Daarna volgen andere sporten en fun shoppen. Lady Gaga is de grote winnaar van de MTV Europe Music Awards. De Amerikaanse zangeres won in vier categorieën... waaronder beste vrouwelijke artiest en beste nummer. Zoals altijd was ze weer bizar gekleed. Dit keer met een grote zilveren jurk en een hoed die volledig haar gezicht bedekte. Beste mannelijke artiest was Justin Bieber, die in totaal twee awards won. Ook Bruno Mars en 30 Seconds to Mars kregen twee awards. Tijdens de show in Belfast traden onder andere David Guetta, Lady Gaga en Justin Bieber op. Ook werd stilgestaan bij de dit jaar overleden zangeres Amy Winehouse. Het weer bewolkt, het blijft op de meeste plaatsen droog. 11 graden wordt het in het noordoosten, 13 graden in het zuidwesten. En daarmee staat een matige en aan de kust vrij krachtige noordoostenwind. Morgen begint bewolkt, maar smiddags is er kans op wat zon. En ook dan wordt het zo'n 12 graden. ANWB Verkeersinformatie. De meeste files staan momenteel in het midden van het land. Daar, daar, daar, daarbij valt op de langere file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Waardenburg en Knopende-Eveningen, 15 kilometer... Heel even waren daar twee rijstroken dicht. Daar stond een vrachtwagen met pech. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam na een aanrijding bij Oostzaan 5 kilometer. De linker is nog dicht. Op de A10 de ring west van Amsterdam richting Den Haag staat tussen afrit IJmuiden. En, en knopen de Nieuwe Meer 5 kilometer. Na een aanrijding zijn bij de Nieuwe Meer twee rijstroken dicht. Nog langzaam rijden op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Zevenhuizen en Nieuwebrug 12 kilometer... en op de A12 Duitse grens richting Utrecht... tussen Zevenaar en Arnhem-Noord 5 kilometer. Een idee over de toekomst. Iedereen is het er inmiddels wel over eens. Grondstoffen, voedsel en energie... zijn dé economische thema's van de toekomst...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 Het NOS Radio 1 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Nederland zet vol in op de handel in aardgas. Het levert tenslotte veel geld op. We spreken erover met minister Verhagen van, van Economische Zaken. En de commissie De Wit gaat verder met het onderzoeken van de bankencrisis... nu via een parlementaire enquête. U hoort zo de voorzitter Jan De Wit. En over het belang van deze enquête praten we met hoogleraar Economie, Ivo Arnold. U hoort ook nog over de brand bij Farmsen. En over Griekenland, dat verder gaat met de nieuwe regering. <middels> Ja, er komt een overgangsregering van nationale eenheid. De Griekse premier Papandreou en oppositieleider Samaras hebben daarover een principeakkoord bereikt. Een Griekse verslaggever voor het presidentieel paleis las gisteravond voor uit dat akkoord. Het is afgesproken dat er een nieuwe regering komt en die overgangscoalitie zal Griekenland daarnaar de vervroegde verkiezingen moeten leiden. Wie de nieuwe regeringsploeg zal aanvoeren, dat is nog niet bekend, vertelt correspondent Connie Kees.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 Nou, waarschijnlijk komt daar de komende uren al meer duidelijkheid over. Dat zou ook betekenen dat premier Papandreou vandaag dus aftreedt. De nieuwe coalitie zal uiteindelijk verkiezingen uitschrijven. Maar eerst moet de overgangsregering hard aan de slag, al dus kon ik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 Houdt het erover door met historicus en Griekenland-kenner Kees Klok. Nee, Klok, goedemorgen. Goedemorgen. Zaten ze daar in Griekenland nou op te wachten, zo'n nieuwe regering van nationale eenheid... en met name het opstappen van premier Papandreou? Nou, op die regering zitten ze zeker heel hard te wachten. Hè? Want de, de, de politieke situatie was toch volkomen vastgelopen. En je ziet ook als je de eerste koppen, de koppen in de Griekse pers ziet... dan zie je in ieder geval bij de, de mainstream pers zeg maar, toch een zekere opluchting... dat er nu eindelijk een, uh, een akkoord gekomen is en, en een, een regering met een brede basis komt... die, die in ieder geval uh, voldoende steun heeft in het parlement om dat noodpakket te, door te, te drukken. Hè? Het wordt uh, gesproken door de, de ethnos van een historische overeenkomst... Uh, over de, he, en de national, voor, de, voor de nationale eenheid. He, andere kranten die, uh, die, die, die juichen dat echt toe. Behalve natuurlijk de linkse pers, die, uh, die is zeer sceptisch. Mm. De Communistische Partij heeft al gezegd: van daar ga je maar samen de, uh, de doodlopende weg op. He, maar dat was natuurlijk te verwachten. Maar het gaat er natuurlijk om straks hoe, hoe dit in het echt gaat, in de praktijk werkt. Heeft u vertrouwen in deze overgangsregering? Is, is het geruzie nu voorbij, ook in het parlement? Het, hopen. het is natuurlijk wel zo dat we dat niet helemaal weten, omdat de PASOK en de Neodemocratia de afgelopen eh, jaren als, als kat en hond met elkaar hebben, overhoop hebben gelegen. <tiek> en je mag hopen dat ze nu dus hè, dat, dat kunnen overstijgen en het kunnen opbrengen om inderdaad in het landsbelang eh, zaken te doen en eindelijk het partijbelang op de achtergrond te stellen. En maar... Of dat gaat gebeuren, ja. Dat, het, het, het, zoals de stemming er nu is, er is hoop. Ja. Uh, er is een goed voornemen. En nu maar hopen dat ze het ook echt inderdaad gaan uitvoeren. Ja, maar dan, uh, meneer Klok, want dan hebben ze die onpopulaire maatregelen allemaal doorgevoerd. Dan komen de verkiezingen. En, en dan wie moet en wie wil het dan gaan doen? Ja, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Je zou een staatsman moeten hebben. Uh, of je zou, je zou een staatsman moeten hebben, inderdaad, van een groot formaat, die zegt van. Ik, uh, ik offer mijzelf daar dus noods uh, voor op. Uh, iets wat toch eigenlijk Papandreou ook wel heeft gedaan. Hè? Of je zou iemand moeten hebben die... Uh, nou ja, nee, liever niet. Maar je hebt natuurlijk een grote kans dat er ook figuren naar voren komen... die denken, ja, ik ben een soort Napoleon, ik kom het land even redden. Dat weten we natuurlijk niet. Dat is allemaal een beetje gokken. Op dit moment, als ik het Griekse politieke spectrum zo bekijk... als ik de Griekse politici bekijk, dan zou ik behalve Papandreou, die nu dus van de baan is... Hè, die dus vandaag waarschijnlijk al aftreedt of anders morgen... zou en, ik en zo, is zo is snel niet iemand van uh. dat formaat kunnen noemen, hoor. En is hij definitief weg, Papandreou, dan na dit referendumvoorstel en dit opstap? Wat, ik verstond ik even de vraag niet. Is hij definitief weg, Papandreou? Dat weet je in de politiek natuurlijk nooit. Maar ik denk inderdaad dat hij voorlopig van het toneel is. En je weet natuurlijk nooit of iemand nog eens terugkomt. Hè, dat, dat, dat, dat, maar ik, ik heb het idee dat dat een dringel wat anders gaat doen. He, dat hij, uh, die heeft natuurlijk echt uh, twee, twee verschrikkelijke jaren doorgemaakt. En, en uh, hij heeft eigenlijk alles in zijn schoenen geschuif, geschoven gekregen... wat uh, ook voor een deel van zijn voorgangers werd veroorzaakt... en, en, en ook door de, de voorgaande regeringen onder, onder, onder zijn vader, zeg maar. Ja. En onder Semitisch. Dus ja, ik, ik denk dat hij, uh, dat hij het... Uh, maar dat is natuurlijk maar een beetje speculeren. Maar ik denk dat hij het wel rustiger aan wil doen... voorlopig eventjes uh, afstand wil nemen van de politiek. Meneer Klok, Kees Klok, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan naar het uh, noorden van Nederland. De brand bij de natriumfabriek in Farmsum is onder controle. Afgelopen nacht ontstond er een, een chemische brand... op het moment dat natrium werd overgeladen van een treinwagon... naar het terrein van uh, Dow Chemicals. Farmsum ligt in de gemeente delft Cel. En Mark Robin Visser is inmiddels daar bij het gemeentehuis. Mark Robin, heb jij uh, de belangrijkste man van uh, de gemeente bij je? De belangrijkste man van de gemeente delft staat hier naast mij. Dat is burgemeester Emme Groot van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe laat uh, bent u uh, op de hoogte gesteld van de brand? Nou, al heel vroeg. Hè. Dat was uh, zo tegen kwart over twee, half drie. Ja. Uh, ik moest meteen denken aan dat proefje bij de scheikundeles. Als je zo'n natriumtablet in een emmer water gooit, wat er dan allemaal uh, gebeurt. Hoe gevaarlijk is het voor de mensen hier in de regio geweest? Nou ja, gelukkig viel het allemaal mee. Uh, het uh, de, de incident met de, met de overslag waarbij natrium vrijgekomen is... waar brand is ontstaan, heeft zich tot dat gebied kunnen beperken. En uh, is, uh, hebben we dus na een aantal uren kunnen afschalen... omdat het uh, op die manier onder controle was. Ja. ja. Wat gaat u nou vandaag verder doen? Uh, nou, ik ga mij vandaag uh, bezighouden met de dingen die sowieso uh, in mijn agenda stonden. En uiteraard uh, is dit nog een onderwerp van gesprek ook hier in huis. Ja. Uh, Brandweercommandant, uh, meneer Van der Bos is hier ook. Het was voor u een heel kort nachtje. Nog korter dan van de burgemeester. Dat klopt. Dat klopt, maar dat hoort bij ons vak. Uh, ik heb begrepen dat u uh, rond uh, half één naar bed uh, ging en uh, ongeveer een uur later er weer uit moest. Klopt, Om uh, rond de klok van, uh, van twee uur ging, uh, ging de alarmontvanger ja. af. Ja. Ja, u heeft snel opgeschaald, want u zag dat het een grote brand was. Ja, op basis van de eerste berichten die, die ik onderweg... tijdens het aanrijden al binnenkreeg, heb ik besloten om, om vrij snel op te schalen naar uh, grip 3. Omdat duidelijk was dat er uh, sprake was van mogelijke escalatie. Nou, uh, gezien de locatie uh, heb ik besloten om dat toch... En, die, en tot die fase op te schalen. Ja, ja. Ja. U heeft ongetwijfeld ervaring ook met oefeningen. Want burgemeester, er is hier heel veel chemie in deze omgeving. Hè? Ja dat klopt, 20% van de nationale chemie staat in delft -Zijl. En dus zou ik haast willen zeggen zijn wij goed voorbereid op dit soort incidenten. Wordt er wordt veel geoefend. Uh, niet alleen maar op het gemeentehuis, maar ook multidisciplinair. één keer per jaar waar alle disciplines aan meedoen. Uh, onze bevolking mag erop rekenen dat wij goed geprepareerd zijn. Ja. U mag erop rekenen, toch uh, was het een precaire situatie vannacht... en de brandweer heeft zich ook teruggetrokken, terug moeten trekken. Ja, de, de brand is op een gegeven moment zo dusdanig hevig geweest. Het was een brandbeslotverrekening met Natrium... en volgens mij gaf u dat eerder net al zelf aan... op basis van de proefjes die u ooit eens dus in het verleden heeft mogen doen. Geen water erbij? Uh, geen water erbij, dus dat was voor ons ook het eerste aandachtspunt. Vooral geen water. Uh, maar hoe zorgwekkend is, u, is het nou dat, u, dat de brandweer zich moest terugtrekken uit het gebied vanwege de veiligheid. Nou, zoals u al aangeeft, natrium, die, dat, dat reageert zeer explosief en, en reactief. Nou, dat gaat met een hoop licht en een hoop rookgepaard uh, en een hoop knallen. En eh, dusdanig heftig dat het brandweerpersoneel duidelijk om redenen van eigen veiligheid besloten heeft om, om zich terug te trekken. Wij hadden bij aankomst al aangegeven dat men op ongeveer 100 meter afstand zich moest opstellen. Maar aanvullend erop is besloten om, om dat verder op te ruimen na 200 meter. Nou, Het is duidelijk dat er bij dat bedrijf gewoon met natrium gewerkt wordt. Ongetwijfeld zullen de onderzoeken plaatsvinden, meneer de burgemeester, naar hoe dit ongeluk heeft kunnen gebeuren. En hoe dat in de toekomst voorkomen kan worden. Even kort graag. Ja, dat moet zeker plaatsvinden. En op dit moment weten we dat niet exact. Maar zowel wij als het bedrijf hebben natuurlijk belang bij om te weten hoe dit is ontstaan om het inderdaad te voorkomen. In de Goed, burgemeester Emmergroot en brandweercommandant van den Bos. Even lekker een dutje doen zo. Hè? Of komt het daar niet van? Nou, ik heb om half elf nog een afspraak met mijn burgemeester. U, met de burgemeester, Nou, dan moet hij maar gewoon hier even in een hoekje gaan liggen. <lacht> Wat wel niet. sterk toch? Mededeling hebben we over de websites van de NOS. Vanwege een technische storing zijn die niet helemaal actueel. Daar wordt hard aan gewerkt om dat probleem te verhelpen. radio werkt alles goed. U hoort zo meer over het overlast door het weer, en met name het water in het zuiden van Europa en u hoort ook de verkeersinformatie. De we je landen van der Velden. Een standaard spits met veel aanrijdingen toch. Op de A7 hoorn richting Zaandam is het vastgelopen in 9 kilometer vanaf Purmerend Noord tot aan knooppunt Zaandam. Heeft te maken gehad met de aanrijding die we hadden op de A8 van Zaandam naar Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam nog maar 3 kilometer, daar zijn alle rijstroken vrij. Was ook een probleem op de A13 van Den Haag naar Rotterdam. Dus de knooppunt Ippenburg en Delft-Zuid 6 kilometer. Heel even was daar de rechte rijstrook dicht, daar stond een auto stil. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 18 minuten over 8 is het. De openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie... financieel stelsel beginnen vandaag. Oud-minister van Financiën en oud-topbankier Onno Ruding... bijt het spits af. De commissie onderzoekt hoe de regering en het kabinet... Uh, eind 2008, tientallen miljarden in de banken hebben gepompt... om die van de ondergang te redden. Commissievoorzitter en SP-Kamerlid Jan de Wit is optimistisch. De waarheid moet boven tafel komen, belooft hij. Ik heb er al twee jaar uh, heel erg veel zin in. Het, uh... Kijk, het is een, um, een, uh, een wereld waarin dingen gebeuren... die in feite uh, ja, elke dag uh, verbazen dat dat, dat, dat dat zo kan. Ik bedoel, u bent als vertegenwoordiger van de SP in een wereld terechtgekomen... die helemaal uw wereld niet is? Nou, ik, ik kom oorspronkelijk uit de advocatuur. Uh, en daar heb ik hele andere dingen uh, gedaan... De financiële wereld was voor mij inderdaad een hele nieuwe wereld. En ik heb mij vanaf dag één ook uh, verbaasd over hoe dat allemaal er aan toe gaat uh, in die wereld. En op dit moment praten we over miljarden dag in dag uit. En dat is eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld maar geworden. Hoe ervaart u dat nu, afkomstig uit de advocatuur, uit Limburg. en dan nu voor het oog van de camera's, voor het oog van de natie. vertegenwoordigers van de grootbanken eigenlijk aan een kruisverhoor onderwerpen? De enquête is het machtigste middel dat uh, een, uh, een, een volksvertegenwoordiging heeft. Uh, het zwaarste politieke middel dat we hebben... het biedt de Kamer ook bij uitstek de mogelijkheid om dingen te ordenen... om over dingen na te denken. Zit dat goed in elkaar om, de, om, om, om lessen te trekken, om aanbevelingen te doen? Dus het is een belangrijk, uh, een belangrijk uh, middel. En uh, als Kamerlid uh, ja, is het in feite zo... Uh, zo zit ik er tenminste in... Uh, mensen komen hier, die hebben een bepaalde functie. En of ze nou minister zijn, of bankbediende, of ambtenaar... dat maakt op zichzelf niet uit. Uh, wij als commissie moeten weten, wat is er uh, gebeurd? Wat heeft deze persoon ons te zeggen? En daar zullen wij iemand uh, zeg maar op ondervragen. Is het ook niet een beetje een... Ja, toch een heel spannend jongensboek om te rechercheren... In, naar alles wat er gebeurd is in die financiële wereld de afgelopen jaren. Uh, en ook um, ja, toch uiteindelijk die grote uit de bankierswereld... hier dan voor de camera's te krijgen. Ik beschouw het als een hele grote eer... dat ik uh, dus door de Kamer ben gevraagd om dit te doen. Het punt is dus dat um, als je ziet hoeveel documenten we hebben moeten bestuderen... Uh, om te weten hoe dingen gelopen zijn...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 Ik zit nu sinds 1998 in de Tweede Kamer. Dit is natuurlijk een geweldige opdracht... om voor de Kamer te zorgen dat er daadwerkelijk iets uitkomt. Slagroom op het gebak. Ja. In maart moet het rapport klaar zijn, hebt u gezegd. Um, dan bent u er ongeveer drie jaar van uw leven mee bezig geweest. Uh, heel intensief. Is het dat waard geweest? Als je kijkt ook nu wat er... Uh in de media ook nu nog steeds wordt uh, verwezen naar ons rapport... naar de aanbevelingen. Als je kijkt hoe de Kamer daarmee is omgegaan... de Kamer heeft het unaniem uh, al onze aanbevelingen overgenomen. Uh, als je ziet hoe de regering uh, ermee uh, omgaat met de aanbevelingen... Dan, uh, ja, dan, dan, dan zeg ik nou, dat is, dat, dat is goed gegaan. De hamvraag. Meneer de Wit, komt de waarheid boven tafel? Dat is het belangrijkste... En daar is ook alles, op, alles ook op gericht. Um, we hebben ons verdiept in, in de, alle documenten die we hebben uh, opgevraagd. Uh, we hebben ons voorbereid op de verhoren. Um, um, ja, wij, ik ga ervan uit dat het ons lukt om de waarheid boven water te krijgen. Commissievoorzitter Jan de Wit doet deze belofte. In gesprek met verslaggever Wilco Boom zo dadelijk. Na half negen praten wij nog even door over de commissie. De Witte doen we met de hoogleraar economie Ivo Arnold. De nieuwe gaspijpleiding van Rusland naar Duitsland, de Nord Stream, wordt morgen officieel in gebruik genomen. Bij de ceremonie zijn aanwezig de Russische president Medvedev, Duitse bondskanselier Merkel en premier Rutte. Want de Nederlandse gasunie doet ook voor 9% mee aan die pijpleiding over de bodem van de Oostzee. Minister Van Hagen van Economische Zaken, goedemorgen. Goedemorgen. U bent er toch ook wel bij? Nee, ik ben er niet bij. Nee, als het, uh, de regeringsleiders van zijn, dan, uh, dan hoef ik daar niet bij te zitten. Ik heb uh, hier mijn handen vol in Nederland. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat uh, uh, premier Rutte daar uh, op een uh, goede wijze in Nederland zal vertegenwoordigen. Ja, maar u bent er wel in gedachten bij, want Nederland doet ja. dus mee aan die pijpleiding. Waarom? Uh, nou, kijk, uh, dat versterkt als wij hier via die pijpleiding gas kunnen blijven aanvoeren voor Nederland. Dat versterkt dat de positie van Nederland eigenlijk als klooppunt als voor transport, opslag, handel van gas in, in Europa. Dus Nederland uh, kan daar ook energie voor de toekomst zekerstellen. En dat levert eigenlijk uh, ja, behoorlijk veel banen op. Hè? Volgens het onderzoek uh, levert eigenlijk de, productie, de extra productie, handel en opslag van gas levert ons uh, de komende jaren zo'n 13.000 extra banen op. En uh, Dus het is ook van belang om uh, juist ook in de, in de toekomst, uh, ook als ons gas in vluchtel opraakt, om toch nog geld te blijven verdienen en banen veilig te stellen met de handel in gas. Oké, okay, maar goed, de Russen hebben zich in het verleden um, ja, toch een grillige leverancier getoond. Wordt de afhankelijkheid van Rusland met deze pijpleiding niet juist vergroot en te groot uiteindelijk? Uh, nou, kijk, omdat we van Nederland een knooppunt willen maken voor het transport van gas, zorgen we natuurlijk dat we ook aanvoer krijgen uit uh, zoveel mogelijk uh, verschillende landen. Uit Rusland, via uh, de Nord Stream, via die nu, uh, maar ook andere pijpleidingen. Maar ook uh, uit landen als en en Trinidad. We hebben ook recent een, een nieuwe terminal voor vloeibaar gas geopend in, uh, in Rotterdam. Mm -hmm. Zodat we dus ook niet van één financier afhankelijk worden. En we kunnen tegelijkertijd, door nu al te importeren, ook langer doen met ons eigen gas. Mm. Maar. Ik moet u zeggen dat wij uh, zelf als Nederland uh, uitstekend samenwerken met, uh, met Rusland. En Rusland heeft zich ook tegenover Nederland altijd een, een hele correcte partner getoond. Want het is natuurlijk ook het, een groot voordeel van Rusland. Is dat ze hun gas tegen een, uh, een goede prijs kunnen afzetten in Europa. Ja. En ze hebben die inkomsten ook hard nodig. Dus uh, wij zijn gewoon een hele belangrijke markt voor Rusland. Dus ze zullen niet zo snel... ...onbetrouwbaar zijn tegenover ons. Ja, we, we hebben al cijfers gehoord van de, van de aardgasopbrengsten voor 2012... ...worden geschat op 14 miljard euro, dat is een recordopbrengst. Maar u geeft ook al aan dat aardgasveld, een van de grootste ter wereld bij Slochteren... ...dat raakt leeg. Is, is dat niveau van opbrengsten op peil te houden... ...door middel van die gasrotonde die in Nederland moet worden? Nou, We moeten dan inderdaad gas blijven importeren vanuit andere landen... Kijk, uh, wat we doen is natuurlijk, we slaan het in Nederland dan op in de, in de gasvelden, we importeren het eerst, we slaan het een tijdje op in onze lege gasvelden en dan verkopen we het als de vraag groot is, bijvoorbeeld midden in de winter. En door onze ligging, door ons uitgebreide gasnetwerk en door de grote ervaring die we hebben met gas, uh, we zijn een echt gasland, uh, kunnen we er ook nog steeds aan blijven verdienen. Uh, maar dan moeten we het slim doen. En dat, dat hoort dus ook zo'n noodsling bij. Oké, okay. Tot slot nog even naar uh, Dagblad Trouw. Want die krant meldt vandaag dat de subsidieregeling voor duurzame energie niet goed werkt. Gaat u daar nog iets aan doen? Nou, ik vind dat de uh, energieregeling, uh, de stimulering voor duurzame energie, die werkt juist erg goed. Want we hebben enorm veel uh, eigenlijk, uh, projecten kunnen financieren. Ja, Trouw, trouw, trouw meldt meld dat er veel aanmeldingen zijn en dat die inhoudelijk niet altijd goed zijn. En dat veel projecten daardoor niet gerealiseerd worden. Uh, ja, ze weten blijkbaar meer dan ik, want, okay. uh, want op het moment dat men de projecten niet realiseert, krijgt men uiteraard de subsidie niet. En dan blijft dus dan werkt dan het systeem? Ja. Voor, uh, voor, voor nieuwe uh, duurzame energieprojecten. Ja. Ook bijvoorbeeld groen gas. We zien uh, dat uh, uh, in toenemende mate we eigenlijk uh, ook groen gas produceren, juist door die subsidieregeling. Ja, maar dat slokt wel alle subsidie op, de, meneer Verhagen, en dan blijft er voor de rest niks over. Maar uh, kijk, het is zo dat wij duurzame energie willen. Uh, dat stimuleren we omdat de prijs van duurzame energie uh, op dit moment uh, duurder is dan, uh, of hoger is dan uh, de, de prijs van, uh, van de energie uit uh, fossiele bronnen. Uh, dat betekent dat we dus nu die stappen moeten zetten. We tekenen in dat we geven dat geld alleen maar uit als het project ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Ja. Als men niet realiseert, krijgt men geen subsidie. En uh, dan is dat geld wat we daarvoor gereserveerd hadden beschikbaar voor andere vormen, andere projecten die wel gerealiseerd kunnen worden. Goed. Minister Vazen, hartelijk dank voor uw toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Investeer 15.000 euro in een zeeschip voor een fiscale aftrekpost van 32.000 euro. Op fiscalaftrek.nl vindt u alle informatie over deze gunstige investering in de Nederlandse scheepvaart.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 Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl slash smartpension. Master the Cloud met HP en Centric. Ga naar centric.eu cloud. Radio 1, het NOS-journaal. Griekenland krijgt een overgangsregering en grote brand bij Delfseil is onder controle. Goedemorgen, half negen, ik ben Dorald Negens. In Griekenland zijn politici het eens geworden over de vorming van een overgangsregering. Premier Papandreou stapt op. Veel meer is er nog niet bekend, zegt correspondent Connie Keese. We weten bijvoorbeeld niet uh, wie de nieuwe premier zal uh, worden... en wie, welke andere personen er in die regering zullen komen. En het is ook nog onduidelijk of alleen de twee grote partijen... Uh, in de regering gaan, deelnemen, of misschien ook wel anderen. De overgangsregering moet het Europese steunpakket... door het parlement loodsen. Naar verwachting zijn er in februari vervroegde verkiezingen in Griekenland. In Farmsum bij uh, Groningen, bij Delfzijl, uh, is de grote brand bij een natriumfabriek onder controle. De brand brak rond twee uur vannacht uit bij het overladen van natrium. De omwonenden moesten ramen en deuren gesloten houden en tot in de wijde omgeving waren afzettingen neergezet. Daardoor kon niet iedereen naar zijn werk. Zou ik er wel langs kunnen? Nee, helaas. Hoe kan ik daar nog meer werk? Ja, nee, we mogen op dit moment niemand uh, doorlaten, omdat er uh, ja, gewoon gevaar is voor een gaswolk die er. Uh... Oh. Nou, beter dan verwachten. In het gebouw lag zo'n 200 tot 300 kilo vloeibaar natrium. Rond 6 uur vanochtend was de brand in Farmsum onder controle. Burgemeester van Delfzijl werd al heel vroeg uit zijn bed gebeld. Bleef er heel rustig onder. 20 procent van de nationale staat in Delfzijl. En dus zou ik haast willen zeggen zijn wij goed voorbereid op dit soort incidenten. Er wordt er veel geoefend. Uh, niet alleen maar op het gemeentehuis, maar ook multidisciplinair één keer per jaar. Waar alle disciplines aan meedoen. Uh, onze bevolking mag erop rekenen dat wij goed geprepareerd zijn. Ondernemers in de transport- en logistieksector... hebben in het derde kwartaal hun winst en omzet zien teruglopen... meldt ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland. De gemiddelde omzetgroei viel in het derde kwartaal terug naar 1,2 procent. Volgens TLN is het vertrouwen van ondernemers gezakt... naar het laagste niveau in bijna twee jaar. Later vanochtend beginnen de openbare verhoren... van de parlementaire enquêtecommissie naar de kredietcrisis. Oud-minister van Financiën Onno Ruding bijt het spits af. De commissie onderzoekt hoe de overheid eind 2008... tientallen miljarden in de banken heeft gepompt... om die van de ondergang te redden. Volgens commissievoorzitter De Wits is er een verband... tussen de crisis van 2008 en de financiële crisis van nu. Er was toen ook grote onrust. Nu hebben we ook enorme onrust. Dus er liggen een aantal verschijnselen zeg maar, die we nu zien... en die we toen precies hetzelfde aan de orde hadden. En daarover zeggen wij... Dat is in feite de parallel. Hoe moet je als overheid omgaan met de banken in zo'n situatie? Bij de MTV Europe Music Awards is Lady Gaga de grote winnaar geworden. De Amerikaanse zangeres won in vier categorieën... waaronder beste vrouwelijke artiest en beste nummer. Beste mannelijke artiest was Justin Bieber, die twee awards won. Katy Perry pakte de prijs voor beste live act. Ze bedankte alle fans die niet alleen haar liedjes kochten... maar ook naar haar shows kwamen. Ik wil gewoon één ding zeggen... I want to say it's really easy to get a song, to download a song, to buy a song, to steal a song. It takes a commitment to go to a live show. <laughs> so thank you so much. Katy Perry tijdens de uitreiking van de MTV Europe Music Awards in Belfast. En in Rotterdam is een reuze otter gevangen... die een week geleden ontsnapt uit diergaarde Blijdorp. Al sinds vrijdag kwamen er meldingen binnen bij de politie... van mensen die de otter hebben gezien. Zo zat hij vrijdag nog in een stroomkast... maar steeds weer wist het dier te ontsnappen. Vanmorgen zat de otter in een tunnel in Rotterdam. Dus rukten agenten en mensen van het dierenpark opnieuw uit. Helaas heeft hij zich toch... De tussendoor weten te glippen en uh, weer in de bosjes verstopt. Maar uiteindelijk hebben ze hem gewoon kunnen pakken. Hij is licht gewond, helaas, maar hij is bij de mensen van Blijdorp in goede handen. Die gaan weer heel goed voor hem zorgen. Eindgoed, al goed. Dit was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het wordt vandaag een grijze dag. Een uitgestrekt wolkenveld bedekt het hele land. Op een enkele plaatsen is de bewolking dik genoeg voor een klein beetje motregen. Daarbij waait een stevige noordoostenwind...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 En de maxima komen uit tussen 11 en 13 graden. ANWB Verkeersinformatie. Het is een standaard maandagochtendspits. Er staat nu nog 180 kilometer file. De meeste vertraging is in het midden van het land. Een paar dingen vallen op. Er stond alsmaar een vrij lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Had te maken met probleem bij knooppunt Eveningen. Daar is nu nog uh, 3 kilometer over bij knooppunt Del. Op de A7 hoorn richting Zaandam bij de Alvidweide Wormer 5 kilometer. Had ook te maken met een aanreding op de A8. Maar daar rijdt ook alles weer verder goed door. Op de A9 ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopend Raasdorp nog zo'n 10 kilometer. Op de A10 de ring west van Amsterdam richting Den Haag. Tussen Oostzaan naar Werven en Sloten nog 8 kilometer. Dat was een aanrijding. Inmiddels zijn daar ook alle rijstroken weer vrij. Het is langzaam rijden op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Zevenhuis en Bodegraven over 8 kilometer. Een aanrijding op de A44 Wassenaar richting Amsterdam. Tussen Oestgeest en Kaagdorp 4 kilometer. En op de A50 Arnhem richting Os...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 Hierbij verdubbelt u remweg. Tijd voor winterbanden. Kijk op debandenwisselweken.nl en maak een afspraak met uw VACO bandenspecialist. Verbeter de performance van uw organisatie. Management drives, Mastering Leadership. De Bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Bridgestone. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management drives, Mastering Leadership. Is drie. Rogier Dekker is drie jaar ondernemer. En zoals de meeste ondernemers houdt hij van duidelijke afspraken. Daarom kiest Rogier voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering van de Goudse. Want daarmee weet hij exact wat voor uitkering hij mag verwachten... in geval van arbeidsongeschiktheid. Bovendien kan hij nu al op ons rekenen voor preventieve hulp. Want wat je ondernemersleeftijd ook is... de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl of vraag het je verzekeringsadviseur. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Van de Zuid-Europese landen die al dagen worden geteisterd door het noodweer... is Italië er het ergst aan toe. Later water komt daar met bakken naar beneden. Slechte weer heeft in het land tot nu toe aan zeker twintig mensen het leven gekost. Bas Mesters in Italië. Bas, welke streken worden op het ogenblik het zwaarst getroffen? Het regent nog volop in Noord-Italië. Uh, vooral daar zijn grote problemen in... Uh... Piemonte in Ligurië, maar ook in, uh, in Zuid-Italië, bij Napels, op Sardinië, op Sicilië, in, de, in, in Puglië. Het is echt ongelooflijk. Uh, het regent enorm en er is veel overlast. In Napels zijn straten ondergelopen, zijn mensen geblokkeerd. Er zijn mensen uh, doodgebleven onder een boom. Uh, in Zuid-Italië zijn mensen verdwenen uh, bij, bij een rivier die enorm woest was. En dan heb je natuurlijk het grote probleem, de po. In Noord-Italië, in uh, 48 uur is het niveau met 5 meter gestegen. Het is nog onder controle, maar er zijn overal uh, dijkbewakingen. Uh, vannacht kwam het hoogste niveau in Turijn langs, de golf. En die gaat nu langzaam omlaag richting de Adriatische Zee... waar men overal nu uh, in uh, staat van uh, alertheid aan het komen is. Ja, het, het gaat razendsnel, hè? Lukt het ze in Italië om de hulpverlening op poten te krijgen? Nou, dat gaat op een... Italië is bekend vanwege zijn rampen. Is het niet een rivier, dan is het wel een vulkaan of een aardbeving. Dus we hebben hier een hele grote burgerbescherming, heet dat. Dat zijn allemaal vrijwilligers die worden opgeroepen en meteen ter plekke zijn. Maar wat er nu in, bijvoorbeeld in Genua is gebeurd, wat ik nog niet genoemd heb... daar zijn. Twee in, vrijdag zes mensen doodgebleven um, uh, onder een modderstroom die naar beneden kwam. Um, daar hebben mensen op Facebook een enorme hulpactie uh, tot stand gebracht. En daar is men nu met duizenden mensen de modder aan het opruimen... dankzij de hulp van deze vrijwilligers die spontaan op Facebook een pagina geopend hebben... en iedereen opgeroepen hebben om mee te gaan helpen de zaak op te ruimen. Ja, maar het gaat niet overal goed, hè? Nee, het gaat zeker niet overal goed. Als er iets wat helemaal niet goed ging, bijvoorbeeld in Genua... was het feit dat er zeer onduidelijk is gecommuniceerd door de, door de gemeente. De burgemeester had gezegd, het is alarmfase 2. Maar de bevolking wist niet wat dat was. En, uh, en vervolgens gingen ze hun kinderen van school halen. Want de, de scholen waren niet gesloten... En juist op het moment dat uh, die moeders hun kinderen gingen halen... kwam die enorme modderstroom naar beneden... waardoor er uh, zes moeders en kinderen om het leven zijn gekomen. En die burgemeester die wordt daar nu enorm op aangevallen. Was, wat zijn de weersverwachtingen? Blijft het zo ontzettend regenen? Ja, ook vandaag zal het weer regenen in het noorden vooral. En uh, het is dus nog even... ...afwachten en volhouden en hopen dat de zaak stand houdt. En het probleem is dat er heel veel achterstallig onderhoud is... ...langs de waterwegen. En dat er veel te veel natuurlijk gebouwd is illegaal de afgelopen jaren... ...in waterwegen of bij waterwegen. Waardoor het water niet goed weg kan en huizen op gevaarlijke plekken staan. Ja. Nou Pas, hou ons op de hoogte over de situatie daar in Italië. Dank je wel. Lagere omzet en rode cijfers in het derde kwartaal bij PostNL. Dat is het postbedrijf dat er bij gebenen staat en dat vroeger TNT Post heette. De financiële man van PostNL is Jan Bos. Meneer Bos, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Dan wordt het rood onder de streep, min 313 miljoen euro. Wat zijn de voornaamste oorzaken? Nou, de voornaamste oorzaak voor dat lage gerapporteerde resultaat... is een afwaardering die wij hebben moeten nemen op de expressteek. Wat wij ook graag doen is kijken naar de onderliggende operationele bedrijfsresultaten... En die zijn eigenlijk dit kwartaal uh, meegevallen ten opzichte van onze verwachting. Uh, want we hadden vorig kwartaal een resultaat erop van 83 miljoen. En dit kwartaal een uh, resultaat van 70 miljoen. Maar dus dan, creëert u, dan creëert u uw eigen meevallers. Want de omzet is toch licht gedaald tot minder dan een miljard. Uh, ben, hoe kunt u dan toch tevreden zijn, meneer Bos? Nou, omdat wij, uh, zeg maar, als je kijkt naar die uh, omzettendaling, wordt dat deels verklaard door verkochte activiteiten. En als je daarvoor corrigeert, is de autonome groei 2%. Hm. Even naar de poststukken kijken. Wordt er meer of minder verstuurd? Minder verstuurd. Uh, wij hadden uh, voor dit jaar een volumedaling verwacht van 8 tot 10 procent. En wij komen nu uit op een volumedaling over het derde kwartaal van 7 procent. En dat is dan lager dan verwacht. En dat zie je ook terug in de bedrijfsresultaten. Hoe reageren mensen eigenlijk in tijden van crisis? Sturen ze nou minder of meer kaarten en brieven? Nou, ik denk dat de, de structurele trend bij ons is dat uh, mensen minder brieven sturen. Ik denk dat dat kader per saldo-economie, eh, ontwikkeling en economie... niet heel veel impact hebben. Nee. Dat zie je ook terug in ons pakkettenbedrijf. Daar zien we ook nog een groei van 7,5%. En ook dat is meer eh, onderhevig aan de consequenties van het weer... Dus als het slecht weer is, dan bestellen mensen meer via internetpakketten... en bezorgen meer pakketten dan van echt de ontwikkeling in de, in ontwikkeling in de economie. Moeten we nog even naar het pensioenfonds kijken van de post. Uh, dat staat op 96 procent. Dekkingsgraad vereist is natuurlijk 105 procent. Ja. Dat geldt voor allemaal. Wat betekent dat als het zich niet snel herstelt? Dat betekent dat wij herstelplanbetaling moeten doen aan het fonds. Uh, als je dat zeg maar, op de huidige parameters berekent... is dat bijna 500 miljoen over de komende twaalf kwartalen. Ja. En de eerste betaling zijn we verschuldigd aan het eind van het vierde kwartaal... als dan nog steeds de dekkingsgraad onder de 105 procent. En dan moeten we 40 miljoen betalen aan het pensioenfonds. Dus dat gaat uw geld kosten? Correct. Meneer Bos, hoe ziet u de toekomst van PostNL? Bent u optimistisch of blijft het moeilijk om, om, om geld te verdienen met, met Post? Nou, wij zijn druk bezig om geld te blijven dienen met Post in Nederland. door een reorganisatie die wij doorvoeren in Nederland. Dus het postbedrijf in Nederland wordt kleiner, maar wel winstgevend. Het pakkettenbedrijf groeit en is winstgevend. En het internationale bedrijf groeit ook sterk. Want dus, zijn dus optimistisch, meneer Bos? Per saldo optimistisch, maar we hebben wel veel uitdagingen om daar naartoe te komen. Oké. Okay. Jan Bos, financiële man bij Post NL. Dank je wel. De eerste Nederlandse astronaut die nog voor Wubbo Okkels is even terug in het vaderland. Hoort u zo meer over Naar de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande van der Velden. Hier en daar begint het al een beetje af te nemen, de drukte van vanochtend. Uh, nog twee lange files die ik wil melden zijn de A9, ook maar richting Amstelveen. Daar staat tussen Bevenwijk en de Raasdorp 10 kilometer... en op de A50 Arnhem richting Os... tussen de knopen de Grijze en Valburg 9 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor negen. De commissie De Wit begint vandaag... aan een nieuwe ronde van het onderzoek naar de bankencrisis. Dit keer wordt de rol van de overheid onder de loep genomen. Er wordt specifiek gekeken naar de maatregelen die zijn genomen. We praten erover met Ivo Arnold, econoom aan de Erasmus Universiteit. Uh, meneer Arnold, goedemorgen. Goedemorgen. U volgt de verhoren. Um, wat we eigenlijk eerst zouden willen vragen aan u is... Um, is het wel zo handig en verstandig om op dit moment zo'n onderzoek te doen... terwijl we midden in een crisis zitten, alweer... een schuldencrisis die veroorzaakt is mede door de vorige, de kredietcrisis... heeft dit dan wel zin? Nou, ik denk dat het heel goed is dat je aan de hand van de zes casussen... die de commissie gaat onderzoeken, nagaat of dat in de tijd allemaal zorgvuldig is verlopen. Dus dan gaat het om de beschrijving van hoe het is gegaan. Dan gaat het om de verantwoording en eventuele lessen. Kijk, er zijn natuurlijk veel parallellen, maar als ze echt die casussen gaan bekijken... dan ga je zo in de details van drie jaar geleden zitten... dat ik denk dat dat niet echt interfereert met wat er nu gebeurt. Maar lopen we niet achter de feiten aan op dit moment? Um, ja, het is voor een achteruit kijken natuurlijk. Ik denk dat we toch nog vrij veel kunnen leren, met name ook waar het de Europese samenwerking betreft. Uh, toen, drie jaar geleden, zag je toch dat de Europese samenwerking op het gebied van financieel toezicht heel moeizaam was. Hè. De vochtescasus is een hele mooie. En ik denk dat we nog steeds niet uh, de juiste oplossing in Europa hebben gevonden. En dat het Europese financieel toezicht nog steeds beter kan worden georganiseerd. En is het, meneer Arnold, dat is niet, niet te vroeg, want kun je alle effecten al wel overzien? Uh, nee, je kunt niet alle effecten overzien. En zeker voor wat betreft de spannendste casus, hè, AB en AMRO. Yeah. Um, het is nog steeds uitermate onzeker... of de miljarden die de overheid daarin heeft gestoken... of die ooit terugkomen. Uh, tegelijkertijd ben ik al heel erg benieuwd naar het verhaal... vanuit het ministerie van Financiën... over uh, hun uh, overweging om in de tijd uh, AB en AMRO over te kopen. Denkt u dat we alles gaan horen? Want er is veel kritiek geweest hè, op de eerste ronde... de eerste serie over de oorzaken van de kredietcrisis. Men zou te gemakkelijk weggekomen zijn uh, met de antwoorden die zijn. Gegeven. Nou worden er betrokkenen onder Ede gehoord. Er zijn ook uh, geheime notulen van de ministerraad. Heeft De Wit en consorten kunnen inzien. Denkt u dat nu um, het verhaal boven tafel komt? Nou, de verwachtingen zijn zeker hoger omdat ze nu het enquête recht gebruiken. Uh, dus ik hoop zeker ook als ze vanuit het ministerie van Financiën mensen ondervragen dat daar veel meer uh, informatie naar boven komt over hoe het precies is gegaan. En dat is met name bij die complexe ABN AMRO-zaak denk ik heel belangrijk. De andere casussen zijn iets minder interessant denk ik. Dus uh, ik hoop wel op een nieuw licht uh, op de hele geschiedenis. Ja. En dan wilt u vooral Wouter Bos horen? Ja, maar ook zijn ambtenaren, want die staan natuurlijk ook onder Ede. Dus die, die waren in de tijd ook in het heetst van de strijd betrokken bij de, de redding van ABN Omro. Dus ik denk dat die ook een heleboel te vertellen hebben. En wat hoopt u dan te horen over ABN Omro? Nou, de grote vraag voor mij is toch, hoe is het gekomen dat een Europese bank, want Vocht was een Europese bank, dat die bij de eerste de beste crisis uit elkaar wordt gereten en weer terugvalt op de nationale toezichthouders, de nationale overheden. Hoe kan het dat we niet in staat zijn gebleken om een Europese bank in stand te houden? Wat dat betreft is er misschien ook een mooie parallel met het heden. Hè? Zijn we in staat om ook een Europese munt in stand te houden? Maar ze een probleem met ABN AMRO al niet daarvoor. Wilt u daar ook nog iets over horen of, of gaat het niet zo ver met de enquête? Ik denk dat het uh, niet zozeer gaat over uh, het, uh, het uiteenrafelen uh, uh, van ABN AMRO bij de overname in 2007. Ik denk dat dat toch meer in het eerste onderzoek ook zat. Het gaat nu echt om de crisismaatregelen van het uh, najaar 2008 en de winter 2009. Um, en dan, dan gaat de voortzaak vooral in op het overkopen van uh, ABN AMRO ja. voort is door de Nederlandse staat. Zul je er ooit achter komen of dat de juiste beslissingen waren? Want dat moest natuurlijk, dat, dat zal iedereen beamen... onder grote haast en druk ook gebeuren. Ja, wat je hebt gezien is dat Bos, het ministerie van Financiën... in de tijd heeft gekozen voor de bazooka-benadering. zoals we het tegenwoordig noemen. Groot wapen uh, uit de kast halen. Ze hebben een heleboel grote wapens uit de kast gehaald. En ze hebben ook kleine financiële instellingen gered. Waarvan economen misschien zouden zeggen... nou, is dat nou echt wel nodig? Uh, heeft dat gewerkt? Ja, je weet natuurlijk nooit hoe de wereld uh, eruit had gezien... als ze het niet hadden gedaan. En je kunt voor de meerderheid van de Zeggen dat er geen verliezen voor de Nederlandse belastingbetaler uit zijn voortgekomen. Alleen ABN AMRO is wat dat betreft nog een vraagteken. Um, dus dat is heel erg moeilijk te zeggen. En daarom zal de commissie zich ook meer richten op de zorgvuldigheid en op de um, ja, verantwoording. En waarom hebben ze het gedaan? Uh, omdat het heel moeilijk te beoordelen is wat er zou zijn gebeurd als ze het niet hadden gedaan. Ja, en, en dat is interessant, ook als we naar, naar nu kijken, daar wordt gesproken over de BIG bezoeker, die volgens nou ja, Rutte onder andere is ingezet. Die noemt het de BIG bezoeker, onder andere het vergroten van dat nood. Fonds. Ja. Um, over ABN bijvoorbeeld werd toen gezegd uh, dat de bezoeker van toen veel groter uh, was dan nodig was. Maar dat het wel het effect had dat de markt kalmeerde. Hoe ja, ziet u dat? Als je totaal uh, optelt wat wij in de tijd hebben uitgetrokken voor uh, de Nederlandse financiële sector. Hè, dan met name ook de garantieregeling van 200 miljard om uh, leningen van financiële instellingen te garanderen. Dan is het een, natuurlijk een veel grotere bezoeker dan wat we nu recentelijk hebben gegarandeerd voor het uh, Europese noodfonds. Dat is voor Nederlanders, voor Nederlanders ongeveer 100 miljard. Nou, en je ziet ook het effect, uh, want de markten zijn nog steeds niet gekalmeerd. Nee, en in de tijd um, uh, was in ieder geval de garantieregeling wel in staat om de rust bij de Nederlandse financiële instellingen terug te te dus, dus misschien is dat wel een hele mooie les... dat je toch uh, om effect te bereiken in de financiële markten... toch uh, goed moet uitpakken. Dus dan loopt u al iets vooruit op de parlementaire enquêtecommissie... en jij zegt het lijkt erop dat ze het goed hebben gedaan. Um, ja, ik denk dat dat uh, uh, voorbarig is. Laat ja. de commissie zijn werk doen. Laat het vooral ook goed naar de details kijken. En ik denk dat met, met zo'n complex probleem zijn er altijd dingen op te merken. En uh, ze altijd kritiek te leveren. Maar ik denk dat de meeste mensen uh, toch wel terugkijken op het najaar van 2008. Dat is een periode waarin het ministerie van Financiën behoorlijk krachtdadig heeft opgetreden. En uh, toch de financiële sector voor de ondergang heeft bood. Ja. En denkt u daarmee ook niet dat iemand nog op de politieke verantwoordelijkheid zal worden aangesproken? Ik verwacht het eerlijk gezegd van niet. Dan zijn er nog hele rare dingen uit de enquête komen. Goed, meneer Arnold. Hartelijk dank voor vandaag. U gaat die commissie ook voor ons volgen. En doet iedere week ja. het verslag van wat u heeft gehoord en wat u verder verwacht. Hartelijk dankt, ja. alvast dank alvast voor vandaag. Ivo Arnold, econoom aan de Erasmus Universiteit. Het is negen minuten voor negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Een conferentie met visionaire en inspirerende toespraken... op het gebied van technologie, entertainment en design. Dat is uh, zo'n beetje een notendop het concept van TED. De jaarlijkse conferenties in de Verenigde Staten zijn... dankzij het internet zo populair geworden dat ze internationaal... Navolging krijgen. Deze afgeleide TEDx, genaamd zijn lokale initiatieven met lokale sprekers. En vandaag is er één in Delft en daar is ook onze verslaggever Matthijs van den Wiel. Matthijs, vertel. Uh, ik had jullie een vraag gesteld toen straks. Toen was het uh, bijna half acht. Wie was nou de eerste Nederlander in de ruimte? Hebben jullie het nou gegoogeld uh, ondertussen? Ja, ik ja, wist het een beetje. Even na de, de voornaam moest ik even googelen. Matthijs ja. Lodewijk heet hij. Lodewijk van den Berg. Hij is tachtig en hij zit hier naast me. Maar ik moet het goed zeggen. Ja, iedereen kent Wibbel Ockels. Die had de Nederlandse nationaliteit toen hij de ruimte inging. Maar u was toen Amerikaans staatsburger. Dat is juist. Uh, want u woont al sinds 1961 in de Verenigde Staten. Maar u bent in Nederland geboren. Ja, en opgevoed en alles van nog wat. Dus we moeten het goed zeggen, niet de eerste Nederlander in de ruimte, maar de eerste in Nederland geboren astronaut. Dat is correct. Maar wel voor Wibbel Ockels, hè? Uh, in de tijd, een paar maanden voor, ja. wubbelokkels. Ja. Ik moet het even heel goed zeggen, want Lodewijk van den Berg... die wil vooral niet wubbelokkels uh, voor het hoofd stoten. Ze waren er allebei heel vroeg bij. In de jaren 80, 1985, zat u ruim een week in de Challenger. Uh, de, en de Challenger en dan daarna nog een hele hoop. Want van, en omdat je experimenten doet, dan is er dus een hele... ...lange naprating van wat het resultaat van de experimenten zijn... ...en wat het gevolg daarvan is en al dat spul meer. Ja, want u bent wetenschapper, u onderzoekt uh, kristalgroei. Ja, kristalgroei. En de meeste mensen die kunnen zich niet uh, aan denken... ...hoeveel de kristalgroei bij mensen op de aarde, hoeveel dat... Uh, toedraagt aan de algemene economie. Oh, nou, alles... dat, gaat, dat gaat u dan meteen even uitleggen, want u krijgt straks 18 minuten hier... om een zaal vol met mensen te inspireren. Dat is het doel van de conferentie. We hebben veel minder, we hebben maar een paar minuten. Maar kunt u dat in één zin uitleggen, waarom dat belangrijk is? Uh, wat belangrijk is, alles wat electronic chips is... is gebaseerd op kristallen die door mensen gegroeid worden... En uw vluchtende challenger die heeft daaraan bijgedragen, dat onderzoek? Ja, om te zien hoe dat beter te doen... zodat die chaps beter worden, vlugger worden, sneller worden. Dus alles beter wordt. Ja. De TEDx, dus het kleine neefje van de grote TED-conferenties... congressen in de Verenigde Staten. Geen commerciële bedangen, Alles draait om inspiratie. Het gaat om verrassende verhalen. En u bent een van die sprekers die mensen moeten inspireren. Wat gaat u ze vertellen? Nou, over het algemeen... dat... Wat de voordelen zijn van een space programma en dat wat de toekomst zo, kan, mogelijk is van het Holy Space programma. Wat nog gedaan kan worden, hoe dat georganiseerd moet worden. Een toekomstvisie. En zo'n soort toekomstvisie. Het is dat iets is... anders dan uw verhaal van de van de ruimtevlucht zelf? Want hoe vaak heeft u dat wel niet verteld sinds 1985? Dat verhaal zelfs misschien een paar honderd keer voor ja, allemaal. Kunt u wel dromen? Ja. Nou, het is een goed mooi verhaaltje voor na een groot diner of zoiets, en voor kinderen in de school. En dat, dat is, maar dat is heel iets anders dan de. Dat TEDx. vandaag mensen iets meegeven, ideeën. Worth spreading, hè? ideeën die de wereld moeten veranderen, moet je vertellen, en dat in 18 minuten. Is dat moeilijk? Heeft u het geoefend? Uh, ik oh, je, do, je oefent dat 20 keer, yeah. op zijn mens. En hoe, op, op hoeveel minuten kwam u uit de eerste keer? 8 minuten. Oh, dat is veel te kort juist. <laughs> ja, ja. Nou, dat is juist. Dat. Heeft u de dingen bij moeten verzinnen om het 18 minuten te maken? Nou, niet verzinnen. Gewoon de waar, wat Amerikanen noemen, er meer wat vlees aan steken, aan de ribben steken. Oh, dus, vlees op de ribben, ja. ja. Iets mooier vertellen nog. Iets mooier vertellen, wat duidelijker vertellen, uh, zodat het gemakkelijk te verstaan is en te begrijpen is. Uh, uh, maar het grote idee is, om van, dat uit mijn verhaal uitkomt, is, is dat de ruimtevaart moet echt op een hele wereldwijde manier aangepakt worden. Ja. Niet alleen maar de Verenigde Staten en Rusland en Europa, maar echt wereldwijd. En dat gaat u ze uitleggen. Daarmee gaat u ze inspireren. Nog heel kort, even als allerlaatste. Klopt het nou dat u lag te slapen tijdens de landing van die Challenger? Dat is ook correct. ja. <laughs> maar dat heeft u al heel vaak verteld. Nee, vandaag gaat het over de inspiratie. Hoe komt het dan dat u sliep? Omdat na een dag of zeven hard werken. Ja, je hartstikke ben je moe je echt van. Dat was een ruimtevlucht. Nou, dat en meer vandaag op de TEDx in Delft. Martijn, van de Wiel is daar. Dat is ook een spannende aangelegenheid. Ruimte reizen, zoals u hoort. Lodewijk van den Berg. Amerikaan, maar van Nederlandse geboorte. Hij was de eerste... Van Nederlandse geboorte, afkomstige astronaut in de ruimte. Na negen uur, dan hebben we het nog over, Lara Griekenland, Ongetwijfeld. Ja, ook. En ook uh, de commissie de Wit. We hebben het al even besproken met de econoom Ivo Arnold... wat daaruit gaat komen. De commissie de Wit gaat kijken naar de maatregelen... die zijn genomen bij de vorige crisis, financiële crisis. Weet u nog? 2008. MUZIEK ja.